Twee uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. De Europese beurzen zijn in de greep van de angst dat Italië... het volgende slachtoffer wordt in de Europese schuldencrisis. De koersen zijn flink gedaald. Italië heeft na Griekenland de hoogste staatsschuld in de eurozone. Op de Europese beurzen gingen de koersen van de Italiaanse staatsobligaties... verder omlaag en liepen de prijzen op voor investeerders... die zich willen verzekeren tegen Italiaanse wanbetaling. In Brussel komen de Europese ministers van Financiën vandaag weer bijeen. Ze proberen te voorkomen dat nog meer landen getroffen worden door de schuldencrisis. Tristan van der Vlis leed aan schizofrenie en had al zeker twee keer een zelfmoordpoging gedaan. Dat is gezegd bij de presentatie van twee onderzoeken naar de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alfa aan de Rijn, drie maanden geleden. De dader had een enorme haat tegen God en wilde hem straffen door zijn schepselijk kwaad te doen. Uiteindelijk zag Van der Vlis geen andere uitweg dan zelfmoord te plegen nadat hij God had gestraft. Volgens hoofdofficier van justitie Nooi wisten verschillende instanties dat Van der Vlis psychische problemen had en dat hij wapenvergunningen had. Bij de politie lag in 2006 een melding dat Van der Vlis professionele hulp kreeg voor zijn psychische problemen. Maar dat is bij de beoordeling over het afgeven van de vergunning niet meegenomen. Waarom is niet duidelijk. Hoofdofficier van justitie Nooi. We kunnen niet zeggen dat deze misser de oorzaak is van wat er op 9 april is gebeurd. Dat is ook het, het trieste en het ingewikkelde, want iedereen in Nederland wil graag eh, iemand of iets verantwoordelijk voor dit gebeuren kunnen stellen. En dat maakt dat dit is gebeurd eh, bij de politie, dat deze informatie niet is meegenomen. Dat is verschrikkelijk en daar balen we met z'n allen enorm van. Uit de reconstructie van de schietpartij is gebleken dat het hele incident drie minuten heeft geduurd. In Groot-Brittannië neemt de druk toe op mediamagnaat Rupert Murdoch om af te zien van zijn plannen om de commerciële zender BSkyB over te nemen. Na minister Hunt van Cultuur heeft nu ook vicepremier Kleek een beroep op de Australische miljardair gedaan. Murdoch is als eigenaar betrokken bij het grote afluisterschandaal rond de krant News of the World. Veel investeerders vinden het een slecht idee dat Murdoch eigenaar wordt van de zender BSkyB terwijl hij zo negatief in het nieuws is. Duizenden agenten surveilleren binnenkort langer op straat dankzij hun nieuwe smartphone. Ze hoeven minder vaak terug naar het bureau, omdat ze met de telefoon op een veilige manier hun administratie bij kunnen werken. Ook kunnen ze via hun smartphone snellere informatie opvragen over bijvoorbeeld personen en kentekens. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle agenten en rechercheurs een smartphone krijgen. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken, overwegend droog en weinig wind. Middagtemperatuur 21 graden aan de kust tot plaatselijk 25 landen in maart. Morgen kan het in Limburg 27 graden worden, maar woensdag is het weer wisselvallig en een stuk minder warm. AMWW verkeersinformatie. Op de a 2 Eindhoven richting Maastricht staat tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht een file van 6 kilometer. Ik neem geen ferry naar Engeland. Ik neem een vijf gangen diner Of het casino. Of ik ga shoppen. Meer dan een ferry. Dit is mijn P&O. P&O-ferries. Via Rotterdam naar Hul. Of van Calais naar Dover. Al vanaf 46 euro per auto. Kijk snel op. Ik vaar naar engeland.nl Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt. Zo spaarde Rabo-renner Robert Geesink vroeger voor één doel. Een racefiets. Nu rijdt hij de Tour en daar kunt u bij zijn. Spaar 500 euro aan mijn kans om als VIP naar de finish van de Tour te gaan. Ga naar rabobank.nl slash touractie. Sparen kan slimmer. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Doei. Tot ziens. Nederland neemt in tempo afscheid van de strippenkaart. Straks reizen we allemaal met de OV-chipkaart. In de meeste provincies kunt u de strippenkaart nu al niet meer gebruiken... Laat u niet verrassen. Kijk op ovchipkaart.nl en plan uw reis op 9292ov.nl. OV Chipkaart, op weg naar één kaart voor tram, trein, bus en metro. Doei! Spaar en maak kans om als VIP naar de finish van de Tour te gaan. Ga naar rabobank.nl slash touractie. Contact is voor ons cruciaal. En daarom investeren we veel in tools om de wereld bezig. Bij IT-Staving weten we toevallig dat deze gerenommeerde organisatie een freelance software engineer zoekt. Ben jij een freelance top IT'er en op zoek naar een uitdagend project IT Staffing, Good Thinking it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 Vanaf het Domplein in Utrecht, Radio Tour de France. Met uw presentatoren Dione de Graaf en Tom van het Ja, Goedemiddag, dit is het Domplein in Utrecht. U hoorde de bijardier. u hoort nog steeds de Bijaardier, uh, Ari Abenes. En dit is uh, de tune van Radio Tour de France, maar dan vanuit de Domtoren. We zijn uh, op locatie. We zitten dus op het Domplein in Utrecht vandaag tot half zeven met Radio Tour de France. Een rustdag in de Tour op 11 juli, maar wij nemen geen rust. Wij gaan u op de hoogte houden van de persconferenties in Frankrijk. We zijn bij de Raboploeg, we zijn bij Vacant Soleil. Want we willen natuurlijk zo graag weten hoe het met Johnny Hogerland is. Gisteren lag hij in het prikkeldraad, 33 hechtingen ingepakt in ijs. En hij is heel blij dat hij vandaag niet hoeft te koersen. Goed, uh, ik zit gelukkig niet alleen. Nee, we mogen het uh, hele middag samen doen, uh, Dion. Dat is erg mooi. Op een plek uh, waar het al hartstikke druk uh, aan het worden is. En wij de komende 4,5 uur uh, Radio Tour de France gaan maken. Voor wij zo uh, richting Frankrijk gaan schakelen... gaan we eerst even hier naar boven schakelen. Want uh, Edwin Cornelis heeft vandaag het wereldrecord traplopen gebroken. En is inmiddels voor de derde keer uh, op de Domtoren bovenaan. Want Edwin, heb je nog adem daar? Nou, het gaat net het gaat net, om. En uh, ja, je noemde al inderdaad uh, de bijerdier Arie Abbenes... die met een mooi handgebaar hier de tune ten einde brengt... Want um, was het een hele klus voor u, deze tune instuderen? Nou, het is even ontcijferen, hè. <laughs> het is geen alledaags werk, maar... Het is niet de muziek die u normaal speelt natuurlijk uh, in de domtoren. Uh, nou, uh, ik speel heel veel verschillende soorten muziek, maar dit heb ik nog nooit bij de hand gehad. Wat vindt u van dit muziekstuk? Nou, ik vind het leuk. Ja, het is ook een uitdaging om het uh, op uh, klokken goed tot klinken en duidelijk tot klinken te laten komen, ja. En als u het zo beluisterde, klonk het... Uh, ja, ik denk het wel, maar uh, t, uh, het laatste woord is aan het publiek natuurlijk beneden. Even vragen beneden, Tom, hoe voor het klinken? Ah, het klonk hier uh, ongelooflijk mooi, maar wij hoorden ook nog met een koptelefoontje. misschien ja, nog iets mooier, maar <lacht> volgens mij... Uh, ik, ik herkende de tune zelfs, dus wat dat betreft, nee, het was oh, het prachtig. Van het, hek, prachtig. Je herkende, dus het klonk als een klok, zullen we maar zeggen. Uh, heb ik nog een leuke missie voor u, voor later in de middag? Die finish tune van uh, Radio Tour de France, die kent u ook wel, hè? Uh, ik heb hem vaak wel eens gehoord, ja. ja. Nou Lijkt me heel mooi als we die in het laatste uur bijvoorbeeld nog even voorbij kunnen laten komen. Dus dan zoek ik u weer even op. Goed, ik ga er flink werk van maken. Nu oefenen. Vanavond dus, hoort u de, de, de eindtune van de radio Tour. Arie Abanes die oefent zich suf. We gaan eens eventjes naar de tour. En dan komen we uit bij Steven Dalebout. En volgens mij is die bij Vacant Soleil, Steven. Dat klopt inderdaad bij het hotel van uh, vakantie, het Arena Hotel in Oriak. Uh, ja, een rustdag noem je dat dan, maar heel erg rustig is het vandaag niet voor vakantie. Want uh, de internationale media willen natuurlijk alles weten van Johnny Hogerland, de bolletjesstruiddrager. En iedereen in Nederland weet natuurlijk wat daar gisteren mee is gebeurd. Het is een bizar verhaal en dat levert dus op dat er uh, veel cameraploegen en fotografen hier staan. Die persconferentie is nu gaande. Later vandaag... Uh, Binnen een uur verwacht ik, kunnen wij met Hogeland zelf praten over hoe het nu dan gaat. Maar we weten al dat hij vanochtend bijvoorbeeld gefietst heeft. Hij heeft op de fiets gezeten met die 33 hechtingen. Is met zijn vader op pad geweest, heeft een, een klein rondje gereden. En zijn vader zei, ja dat ging eigenlijk hartstikke goed, geen probleem. Hij staat morgen weer uh, gewoon, staat gewoon weer uh, aan de start van de, de Tour de France. Maar het is natuurlijk even afwachten hoe dat met hem zal gaan. Want hij, ja, loopt toch een beetje hinkenbenen, sleept een beetje met zijn been... Op die manier loopt hij hier door het hotel. Um, zojuist is ook Daan Luijks aan het woord geweest in die persconferentie. De, de ploegmanager van Van um, En dat ging vooral over het contact met de ASO. Er is contact geweest, er is gisteren gepraat. Mensen van de organisatie zijn naar het hotel hier gekomen. En hebben um, ja, hun excuses alweer aangeboden. Uh, en Van zegt erover, die excuses nemen wij aan. Maar wij willen wel in de toekomst, samen met de andere ploegen... Daan Luijks heeft al wat ploegmanagers gebeld. In de toekomst willen wij dit soort dingen echt voorkomen. In andere koersen in de toekomst moeten er minder mensen eromheen in de koers, in auto's en op motoren zijn. Dat is eigenlijk de les die Daan Luiks wil leren uit gisteren. Oké, okay, dank uh, Steven D'Alebout voor daar. Dames en heren, hoort u hier af en toe op de achtergrond wat er wordt hier ook uh, gefietst. Er zaten nu weer uh, vijf renners aan de start. Er gaat hier ook de hele middag gefietst worden. Maar wij gaan uh, naar Frankrijk. Gio Lippens zit uh, bij de Raboploeg. Um, die ja, gistermorgen misschien nog een hele uh, uh, droevere gedachte hadden. En gisteravond ineens waarschijnlijk heel anders aan tafel zaten Gio. Maar er gaat heel veel aandacht uit naar die vakantie. Zijn er ook mensen buiten jou bij de Raboploeg, zeg maar? Uh, op dit moment zijn er een hoop mensen hier. Ik hoop dat je mij verstaat, want ik hoor zelf helemaal niks. Maar uh, er zijn mensen hier inderdaad van de Rabobank, maar die zitten allemaal binnen. Die zijn op dit moment uh, aan het eten. En uh, ze hebben gisteravond natuurlijk wel een uh, fors feestje gevierd hier in La Vachère. Dat is de plek waar Rabobank uh, overnacht heeft. Uh, de champagneflessen die zijn er uh, druk doorheen gegaan. Iedereen is uh, toch aardig uh, blij geweest met die overwinning van uh, Luis Leon Sanchez. En straks om drie uur, bij Vakanselij is die persconferentie al aan de gang. Straks om uh, drie uur dan zijn de Rabo-renners allemaal uh, beschikbaar voor interviews en dergelijke. Het is een beetje een vast ritueel. Hè. We maken dat gewoon ieder jaar mee. Maar uh, zij zitten in ieder geval op een heel erg rustig plekje aan een stil weggetje. Zo midden in dat Franse land, midden in dat vulkaangebied. Met Lundi 11 juillet. Repos à Le Lioran Cantal. Dit moment voel ik niet top, maar ik, uh, ik ga zeker starten. de starten. Uh, ik niet welke ik red. Johnny, la gente esta muy loca. in New Orleans. Deze is uh, inmiddels ook uit in een uh, Nederlandse versie, hoor. Go, Johnny, go. Maar dit was uh, Chuck Berry. is al wat ouder, hè? is al wat ouder in deze versie. Ken ik ook, hoor, toch? Ja, oké. Okay. <laughs> Goed, vanaf het Domplein uh, kijken we vooruit naar een uh, eventuele start van de Tour de France in Utrecht. In 2014 misschien wel. Uh, aan tafel zit de voorzitter van de stichting uh, Tour Souledom, Richard Kraan, welkom. En uh, bestuurslid Broos Snets natuurlijk ook. Om te vertellen op welke manier Utrecht zich kandidaat heeft gesteld... voor het uh, Grand Départ van de Tour de France. Um, om maar even met het, uh, slechte, uh, het slechte bericht van uh, een aantal jaar geleden te beginnen. Toen ging het niet door. Toen, nee. kwam, uh, toen kwam het uit uh, in Rotterdam. Het was een banddikte, begreep ik. Ja, dat is een dat, heel klein verschil. Dat, dat was een close finish. Maar dat zijn we snel vergeten, want we zijn nu met een nieuwe ambitie bezig. En daar hebben we van geleerd. We willen graag alsnog de, de toer start hier naar Utrecht halen. En op welke manier moet dat gebeuren? Nou, kijk, ik denk dat het vooral ook ligt bij de lobby die de gemeente daarin doet, richting, richting Frankrijk. En wij, want ik ben voorzitter van het business peloton, dus de, de bedrijfsleven, die moeten daar naar mijn idee ook achter staan. het draagvlak, het fundament geven voor de gemeente om, om, die, om die ambitie ook uit te stralen richting Frankrijk. En als het hier gebeurt, de gezelligheid die we vanmiddag ook hier, hier zien, als we dat vasthouden en proberen uit te breiden, dan, dan komt die overtuiging vanzelf. Is er, is er draagvlak voor? Absoluut, en? absoluut. Vanuit het bedrijfsleven zeker. En uh, daar zijn we ook uh, natuurlijk de ervaring van vorig jaar bij de Giro. Uh, heeft daarin meegespeeld. En wat is nou mooier om straks uh, te kunnen zeggen uh, als Utrecht... dat we en de start van de Giro, of een etappe van de Giro hebben gehad... en de start van de Tour de France. Ja. Uh, mag ik eens even naar de man in de, in de bolletjes trui? Want dat kunnen de, onze radioluisteraars natuurlijk niet zien. Maar hier op het pleit zien. Dus, uh, uh, uh, hoe kom je aan zo'n trui? Met tenminste, dat was een prachtige trui. Ja, dankjewel. Uh, in 2006 was ik gast uh, bij de aankomst op de Jeans-Elysée. Gast van de Rabobank. En alle gasten kregen een mooie trui. Dat was de, de tour daar waar... Uh... Floyd Lenders won. Althans toen. Maar toen. even, even ja. later niet meer. Nee. Um, dit is een beetje ode ook aan onze eigen bolletjes Ja, gedrui, absoluut, absoluut. Ik heb deze trui nog nooit gedragen. Want het is de eerste keer nou, vandaag, letterlijk vandaag. Uit respect voor uh, Johnny Hoogland. Uh, want hij heeft gisteren een, een geweldige prestatie geleverd. Even naar die tour start. Hè, die jullie zo graag willen hebben. Want die mensen van zo'n comité kijken. Die komen en die zijn dan enthousiast. Maar die zijn opgeleid om overal in de wereld enthousiast te zijn. Hè? Dus oh, die ja. zeggen tegen iedereen. Nou, dat gaat hartstikke leuk. En dan blijf je zelf met zo'n gevoel zitten, nou, het zou best wel eens kunnen. Hoe kun je daar achter komen in die zin gaandeweg zo'n proces... waar je wat aan moet doen, zeg maar? Hoe werkt zoiets? Uh, door uh, uh, wat Richard ook zei, uh, zorgen dat je je lobbycircuit goed in uh, orde hebt. Uh, zorgen dat je overal aanwezig bent met je plan uh, waar je aanwezig moet zijn. Bij de belangrijke wielerklassiekers, uh, bij de Tour de France. En vervolgens moet je goed kijken wat andere steden goed hebben gedaan. En uh, wat er in het verleden ook fout is gegaan, want dat, uh, dat hoort er ook bij. Krijgt u hulp van, van Rotterdam? Ja, Rotterdam heeft uh, letterlijk toegezegd uh, om uh, hun kennis en ervaring van uh, de afgelopen jaren met ons te willen delen. Dus dat is uh, uitermate uh, waardevol. En uh, uh, daar uh, uh, gaan we ook dankbaar gebruik van maken. Ja. Bent u er toen ook bij geweest om, om er bovenop te zitten en om te kijken nou ja, om ervan te leren? Uh, nou, uiteraard, uh, we hebben alles gedaan wat we dachten, wat binnen onze mogelijkheden lag, om de, die tour naar Utrecht te halen. Uh, en toch is het, uh, is het niet gelukt. En dat heeft met name te maken met de sterke lobby van, uh, van Rotterdam. En met, uh, het zal ook wat met geld te maken hebben gehad. En uiteindelijk denk ik wat we geleerd hebben van de vorige uh, kandidatuur. Is dat we er een maatschappelijke uh, uh, doel aan moeten plakken. Uh, duurzaamheidsaspecten tegenwoordig zijn erg belangrijk. Uh, of je wel of niet uh, uitgekozen wordt. Dus daar zullen we zeker uh, wat meer aandacht in moeten besteden. Uh, Rietje Graan, uh, het is in het leven niet alleen belangrijk wat je weet... maar ook wie je kent, leerde mijn vader. Wel. Dat is niet zo veranderd, geloof ik, in de loop. Dus je moet ook mensen hebben die voor je lobbyen. Vorig jaar hadden jullie Jan Jans. Is hij nog steeds uh, fan van jullie, zeg maar? Is dat nog steeds een lobbyist, namens Utrecht? Nou, het, hij, is, uh, hij is zeker nog actief voor het, voor het Utrechtse. Maar wat het mooie is, is dat we nu als, als Nederlandse stad... natuurlijk wel alle, alle bekenden die, die in het tour lobby een rol kunnen spelen... ook voor Utrecht kunnen inzetten. En zo kun je Jan Jansen, Henny Kuiper, dat zijn de mannen die deze tourlobby ook gaan ondersteunen. Maar wat, wat kunnen ze dan doen? Nou, ik, ik denk, dat is uiteindelijk ook, ze moeten het jou ook kunnen, willen gunnen. Hè? En, en ik denk dat wij daarin wel een voorsprong hebben, omdat we al bekend zijn bij, bij de tourorganisatie. We hebben al een keer laten, laten zien wat we in staat zijn. Alleen dat moet je nu wel doortrekken en de overtuiging ook hebben om het, om het binnen te halen. En ik denk dat dat ook wel de les is die we uit, uit Rotterdam hebben, van het Rotterdamse hebben geleerd. Daar was ook echt, denk ik, nog meer dan in Utrecht de overtuiging. En, en dat is nu wel iets wat wij in het Utrechtse duidelijk willen, willen laten zien. van Die toerstart die moet er gewoon komen. En, en of dat nou 2014, 2015 of 2016 of is, maar moet er komen. En dat is, dat is de, uiteindelijk de, de boodschap die we uit willen dragen. Broosnet, u zei al van nou, we hebben op allerlei manieren uh, zaken uh, moeten leren. En een, een maatschappelijk doel eraan koppelen, zeg maar. Uh, ik heb ook wel eens begrepen dat het ook wel uitmaakt hoeveel geld je ongeveer uh, ja. hebt. Hè? Ja. Dus, ja. Hoe, maar waar moet je aan denken, zeg maar, als je een tour start? Oh. Hoe, hoe werkt zoiets? Moet je een bepaald bedrag op tafel leggen? Ja. Moet je iets garanderen? Ja, in 2010 was, was de prijs die op tafel moest komen 2,5 miljoen. Dat zal in 2014 al 4,5 miljoen zijn. Die prijzen lopen dus ontzettend op. En dat in een tijd dat het economisch nou niet bepaald geweldig gaat. Desalniettemin heeft de stad Utrecht en het bedrijfsleven daaromheen gezegd: van wij gaan toch een poging wagen. We denken dat we in staat zijn om de financiële middelen op tafel te krijgen. En ik heb het volste vertrouwen dat het ook gaat lukken. En gaat dat dan in, zoals dat mooi heet, een publiek-privaat samenwerkingsmodel? Moet het bedrijfsleven een bepaald bedrag op tafel leggen en de gemeente en de stad ook? Ja, er zullen best schot en hek omheen staan wie welke verantwoordelijkheid voor welk onderdeel neemt. Maar dat mag het als een, een publiek-private samenwerking zien. En euh, dan nog even tot slot van dit blokje. Want u zegt, ja, ik ben namens dat business peloton. Dus u vertegenwoordigt ook de bedrijven met name een beetje. Uh, het is wel veel geld natuurlijk. Maar je hoopt dat ook ergens weer... Is er enigszins zicht op wat bijvoorbeeld die Giro uh, finish hier uh, destijds... Dat levert ook geld op voor de stad. Is, is daar enig zicht op? Ja, dat, daar, zijn, uh, daar zijn ook onderzoeken naar gedaan. Wat, uh, wat, wat uiteindelijk het, het economische rendement is voor, uh, voor de regio. Maar dan moet je het wel in brede zin zien. Hè? Dus de aantrekkelijkheid. Daar zit, er zit, er zit uh, horecabesteding bij. Daar zit uh, overnachtingen bij. Right. Uh, uiteindelijk gaat het, gaat het de stad uh, in, in promotionele zin natuurlijk wel veel verder helpen. En alle individuele partijen die daar onderdeel van uitmaken. Maar dat, uh, even een hard getalletje tot slot van het eerste blok. Ik bedoel, wat, wat heeft nou het ja, opgeleverd? Wat, wat, uh, wat, uh, uiteindelijk, uh, uh, bij de Giro waren 500.000 uh, bezoekers uh, die naar de Giro, uh, Giro kwamen. Met alle bestedingen en dergelijke. Ik heb geen uh, scherpiediging. Zuid van van. Rotterdam. Uh, Rotterdam heeft bijna een miljoen bezoekers gehad. En 20 twinti, ja, miljoen euro is uitgegeven, specifiek Evenement. Koop je 4,5 miljoen. Bedoel maar. <laughs> wij, wij praten straks uh, verder over de eventuele tourstart in, uh, in Utrecht. Maar nu eerst naar uh, onze eerste artiest van vandaag. Hier live op het Domplein. Hij uh, trad op op Northy Jazz en moet even de knop omzetten. Nu bij Radio Tour de France. Hier is die Ruben Heijn. be right to pretend that it all did not happen because it did she turned away and nobody spoke the china and windows the air was broke just silence yeah and that's it it seems that we both forgot we try to be something we are not But tonight we were shown the truth Because that's what elephants do Oh, we're so mistaken Oh, we're so mistaken We cover the mess With small talk We can't even see It's our own heart that is breaking I'm breaking the rules Elephants won't come back and they sure don't like being ignored Like they have been before Like a bunch of fools It Seems that we both forgot We try to be something we are not But if we can't live with the truth The elephants cannot live too Elephants die alone Alone. Yeah, yeah, yeah. And elephants die alone And elephants die alone So let us start to remember All the things that we want to do we should just give the food over candlelight I know I wanna crush all the tables with you oh, I wanna dance just like elephants do I wanna wreck everything that I once helped for a place that is home Now I know that it's you Now I know that you Now I know that it's you We hebben hem al een aantal keer gedraaid hoor in Radio Tour de France, maar live live is nog lekkerder. Elephants van Ruben hij komt nog een paar keer terug vandaag. Wij praten verder ondertussen met Richard Kraan en Broos Snets. Het, het gaat over Utrecht als startplaats van de Tour, Soeledom. Laten we het eens over het parcours hebben. Wat, wat, wat hebt u in uw hoofd? Wat zou het moeten worden? Broos. Een uh, mooie mix van, uh, van onze oude mooie historische binnenstad. Uh, met uh, de Cruiselaan. Uh, de, uh, de, uh, het stadion Galgenwaard... Uh, een stuk van, de, uh, van, de, van het Groene Hart van Utrecht uh, meenemen. Het, de, het oorspronkelijke parcours was, uh, dacht ik, 5,4 uh, kilometer. En dat uh, uh, ging uh, met een juiste balans tussen oud en nieuw. Uh, er moet nu een heel andere parcours komen... want de veiligheidseisen zijn veel strenger geworden. Ik kan je misschien voorstellen na gisteren... dat die misschien nog iets strenger gaan worden. Uh, uh, dus je moet je afvragen uh, of je een... Uh, een uh, een proloog onder de dom door kan jagen, ja of nee. En dan zullen er zullen meer bottlenecks in zo'n parcours zitten die je misschien moet aanpassen. <laughs> maar er blijft genoeg moois over om een mooi plaatje te schieten. Nou, wat hebt u in uw hoofd ook inderdaad na gisteren dat er misschien wel nog meer aangepast moet worden? Ja, ik denk dat zie je vaak. Hè. Actie uh, geeft reactie. En uh, wat er gisteren is gebeurd, uh, een hoop mensen zijn eens rot geschorken. Dus het is natuurlijk wel op een heel andere uh, omgeving gebeurd. Maar uh, ik denk dat veiligheid van, uh, van, uh, van renners uh, steeds belangrijker gaat worden. Dus uh, ik hoop niet dat ze het te, te, te, te veilig maken zodat het spektakel eraf gaat. Maar er gaat zeker wat gebeuren. En uh, wat betreft zo'n startplaats, betreft, uh, ook niet ieder jaar besluit die Tour om buiten Nederland zeg maar, te starten. Daar zit ook een soort cyclus in. En u zei, wat dat betreft maakt het jaartal ons ook niet zoveel uit. Is het eigenlijk de eerstvolgende start uh, die deze kant op komt, die moet voor u zijn? Nou, wij zijn uh, in de race volgens mij voor 2014. Maar daar, daar zijn geluiden dat, dat, uh, dat de ja. andere steden ook uh, heel prominent uh, zijn. Dus dan heb je het over 2015, 2016. En we hebben wel zoiets van, uh, het moet wel een keer stoppen. Hè? Het moet niet in het onder eindigen, uh, maar die kandidatuur. Dus 2016 is wel een beetje de... Ja. De laatste mogelijkheid. En uh, nou bent u vorige keer door uh, Rotterdam geklopt. Ja. Zeg maar. Of u, de, de stad Utrecht. Is, Net is op de streep. Het, he? Is het enthousiasme bij die mensen die toen meededen onverminderd groot? Of merk je dan ook dat mensen denken... nou, één keer tweede gebeurt maar een tweede keer. Nou, dat, dat? dat was wel een beetje de reactie naar de, naar de, de teleurstelling van Rotterdam. En dat mag ook, hè, want daar waren we ongelooflijk teleurgesteld over. Dus daar had je wel een beetje een periode dat, uh, dat we hier zoiets hadden van... nou ja, dat was het dan. En, uh, en uh, er waren er heel veel, zeker ook uh, vanuit de stichting toen... Door, uh, die, die zeiden van we moeten door want we hebben, we hebben nog mogelijkheid naar de toekomst. En gek genoeg is die, uh, de komst van die Giro heeft de boel wel weer aangewakkerd. Hè? Absoluut. En, uh, en daar heeft de stad wel roze gekleurd. En, uh, en, en daar, daar zijn we heel enthousiast over geworden weer. En dat is nu weer het, het doortrekken naar uh, het uh, langzaam van, uh, van roze naar geel uh, krijgen. En dat, uh... Ik denk ook dat 2016 uh, reëler is dan 2014. Na nou, vier jaar weer een paard uh, in uh, Nederland. Dat uh, zit er kort op elkaar. En 2014 ik begrepen dat de tour wil graag naar Italië toe. En Florence heeft zijn vinger opgestoken. Dus een geduchte concurrent. Het dus zal 2016 worden. Maar dan moet je dus zeg maar wel vijf jaar dit peloton in stand houden. Ja, zeg maar. Ja. Het, nou, nou, hoe doe je dat? De, veel uitjes? De vorige ja. keer is het ook gelukt. We zijn in 2002 begonnen. En het tot 2008 doorgegaan. Dus uh, direct zitten we wel in. We weten dat het iets van een lange adem is. Ja, en ik, ik denk ook dat wij uh, juist vorig jaar zijn we relatief wat later ingestapt hè, in de ambitie. Er lag al heel veel en uh, daar gingen we als bedrijfslever uh, stapten we in. Terwijl wij uh, nu veel meer meedenken over van uh, hoe, hoe ziet die weg er naartoe eruit. En daar, daarmee, uh, ja, om, uh, in de woorden van Henny Kuiper, is het verlangen creëren om, uh, om die toer ook echt hier naar Utrecht te halen. Uh, Christian Prudom, de baas van de Tour, is uh, niet zo lang geleden hier die geweest. is hier he? geweest, ja, met de gemeente. Wat, ja. wat is uh, de laatste stand van zaken, denkt u? Nou, uh, de laatste stand van zaken is dat uh, Christian Prudom het uh, ook niet alleen beslist. Hè? Dus uh, er zijn veel meer uh, uh, bestuurders uh, die, die daar een rol, ook vanuit de uh, uh, een rol in hebben in het de, in de besluitvorming. Dus dat, dat is wel de les die we ook uh, nu geleerd hebben. Dus dat betekent nog meer de bredere lobby. En alleen niet, uh, niet alleen op de directie, uh, maar juist ook op het bestuur wat er omheen zit. Uh, maar hij, hij blijft enthousiast. En maar dat... Dat ben ik ja. met Tom eens. Uh, overal waar die komt is die enthousiast. Ja. En uh, onze burgemeester en uh, sportwethouder waren in de Vandee uh, dit jaar. En die hebben van de hoge Azo-baas uh, Monair gehoord dat wij een bon kandidatuur hadden. Dus dat zijn toch mooie woorden. En uh, heeft u uw truitje al klaar liggen voor het moment <lacht> dat het wordt toegewezen aan Utrecht? Want, wat, wat voor trui mogen we u dan verwachten? Ja, ja <lacht> <lacht> daar moet ik nog over nadenken. Geel. <lacht> Het wordt geel. Hartelijk ja, dank, ja. Uh, Richard Kraan en Broos Snet. Dank jullie wel. Het is uh, half drie geweest. We gaan naar het nieuws met Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. Alle politiekorpsen gaan opnieuw kijken naar de verleende wapenvergunningen. Zo bekijken ze of er bij de toekenning gegevens over de psychische toestand van de aanvragers zijn blijven liggen. Aanleiding is het onderzoek naar Tristan van der Vlis, die drie maanden geleden in Alfaan de Rijn zes mensen en zichzelf doodschoot. Hij had een wapenvergunning gekregen, terwijl bekend was dat hij psychische problemen had. Het OM zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat een Turkse Nederlander in een cel is overleden door politiegeweld. De dood van de 22-jarige man uit Heemskerk veroorzaakt veel ophef, vooral in Turkse media. De man was aangehouden omdat hij agressief zou zijn geweest in een snackbar in Beverwijk. In de politiecel werd hij onwel. Hij overleed later in het ziekenhuis. Volgens de familie is hij door de politie gemarteld. Op de Europese beurzen heerst de angst dat Italië het volgende slachtoffer wordt in de Europese schuldencrisis. De koersen zijn vandaag flink gedaald. Italië heeft na Griekenland de hoogste staatsschuld in de eurozone. En de man die is veroordeeld voor verkrachting is niet teruggekeerd van verlof. Hij kreeg in 2007 zes jaar cel voor verkrachting en zou binnenkort vrijkomen. En mocht daarom af en toe met verlof. De verkrachter zou niet hebben willen beloven dat hij uit de buurt van zijn slachtoffer blijft. En dat is het nieuws op dit moment. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij Barneveld twee kilometer na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Op de A2N2 bij, bij Eindhoven, bij Veldhoven, staat twee kilometer op de parallelrijbaan. Ook daar is een ongeluk gebeurd bij Veldhoven. De linkerrijstrook dicht. Verderop staat er voor Maastricht een file van vijf kilometer. En op de A67 Venlo richting Turnhout staat voorklopend Lederheide twee kilometer. De Radio 1 Tour Top 100. Dit is uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Nummer 61. MUZIEK I'm al oh, solei bon Trouwe luisteraars van Tour de France Radio weten het natuurlijk. Hè. Een Franstalige top 100 draaien we dit jaar. nummer 61. Dus nummer 61 dit jaar. Heel erg oud, maar heel erg mooi. Quand le soleil dit bonjour aux montagne. Lucille Star. Ach, oh, heb je dat mooi, mooi afgekondigd. Hè, mooie, Ik ja, mocht ja, daar maar... niet aankomen. Nee, nee, mijn nummer. We gaan eens even kijken waar Edwin Cornelis is. Uh, kijken of hij weer al die trappen op is. Volgens mij is hij nog wel in de buurt. Uh, in de buurt van de Dom, Edwin. Ja, een paar metertjes maar. ...maar voor jou verwijderd, Dionne. Maar je ziet me niet, want ik sta in een, in een tent. Een tent waar we ook een bulldozer zien staan en een machine waarmee je zand kan afvoeren. We gaan de historie in. En dat doen we met Paul Baltus van het initiatief Domplein. Wat is dit? Jullie noemen dit wel de schatkamer van Utrecht, hè? Ja, daar staan we bovenop, of eigenlijk middenin. Uh, ja, je moet je voorstellen, Utrecht, de plek waar we nu hier met z'n allen zijn, uh, is 2000 jaar oud. Het is ooit begonnen met Romeinen die hier naartoe zijn gekomen en hier een groot legerkamp hebben gebouwd. Nou, de restanten daarvan en van alles wat daarna is gekomen, middeleeuwen tot nu, dat ligt hier verstopt onder dat Domplein. En dat uh, heb je niet zo in de gaten, maar het is wel zo. Ja, dus zijn jullie gaan graven, want we staan inderdaad vlakbij de Domtoren. Maar wat vind je dan allemaal als je hier gaat graven? Nou uh, ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Want in deze tent, dus mensen die nu op het Domplein zijn of ze naartoe willen komen, die kunnen het ook zien. Ze hebben een begin gemaakt met een opgraving en... Dan, je daalt gewoon echt letterlijk langzaam af in de tijd. En uh, nou, Iedereen kent Utrecht van de Domtoren en de kerk. Maar die staan los van elkaar. En dat komt omdat ooit dat schip eruit is gewaaid met een storm. Ooit was het een geheel ja, natuurlijk. Het ja. Was, was groot in een geheel. En, uh, maar die restanten van die kerk die liggen hier ook allemaal nog onder. En die zien, ja, het is moeilijk om dat nu hier zo voor de radio te vertellen. Maar die zien wij hier voor ons nou, nou ja, we zien het wel degelijk. Want als we zo kijken in de afgegraven ruimte... dan zien we in ieder geval een viertal vlakken waar je de stenen ziet. Dat zijn dus de restanten van... Van, uh, ja, het middenstuk. Ja, je moet je voorstellen, die, die kathedraal die had natuurlijk enorme pilaren... en daar zitten ook grote fundamenten onder. En wat je hier dus ziet, zijn de, eigenlijk de bovenkanten van die fundamenten. Nou, ja, precies, want er, wat we nu zien, hè, dat zijn hoeken van misschien een meter bij een meter... maar dat is maar een topje van de ijsberg ja, is, natuurlijk. echt topje van de ijsberg, want die, die dingen die zijn echt drie, vier meter doorsnee en vijf en een halve meter diep, en zo, tot zo diep gaan we ook graven. Ja, precies, want zover zijn jullie nog niet, maar hoe moet het uiteindelijk gaan worden? Dan moet je echt een soort reis door de tijd maken, door de grond van Utrecht... Ja, dat is het idee dat je straks op het Domplein, en het straks bedoel ik mee 2013... Uh, op het Domplein, hier onder de, do onder de toren doorkomt lopen. Dan stuit je op een ingang. En dan kun je letterlijk afdalen in de tijd. Dus en dan zie je dus inderdaad die, uh, die restanten. die we nu al een beetje zien. maar nog veel meer dan dat. hè? Nou ja, we gaan het mensen ook echt laten herbeleven. Hè? Want alleen stenen, dat is één ding. Maar de verhalen die aan die stenen gekoppeld zijn. die zijn er toch nog veel mooier. En met de huidige technieken, audiovisuele technieken. kun je dat zeg maar helemaal opnieuw laten beleven. Driedimensionaal dimensionaal heb ik zelfs gehoord. Ja, we laten eigenlijk elk, elke laag in de tijd. Dus zeg maar bijvoorbeeld van zo'n Romeins kamp. dat laten we helemaal in 3D nabouwen. Zoals we weten dat het ooit geweest zou kunnen zijn en daar kun je, daar kun je dan straks letterlijk uh, virtueel doorheen wandelen. Ja, het gaat niet alleen om de Romeinse tijd, maar jullie gaan meerdere tijdspannen door. Hè? Ja, we gaan echt via, van de Romeinen kom je in de vroege middeleeuwen uh, 600, 700 naar 1000 toen hier uh, de Duitse keizers zat. En, uh, nou ja, dit, weet je, het is zo'n enorm rijke geschiedenis, maar daar loop je dan echt doorheen. Afgezien van uh, die restanten die we nu al zien liggen, enig idee wat jullie allemaal aan gaan treffen tijdens het graaf? Ja, we proberen het zo spannend mogelijk te houden, maar we hebben wel enig idee. Want voor, de tweede, voor en na de Tweede Wereldoorlog was er een, een archeoloog uit Groningen... en die heeft eigenlijk het hele, hele plein al een keer helemaal open gehad. Dus we weten, we weten behoorlijk goed wat er, wat er zit. Maar ja, je komt altijd voor verrassingen te staan. Zoals vorige week toen hier munten zijn gevonden... Die, en dat, de archeologen hebben mij gezegd dat dat echt uniek is voor Nederland... die, nooit eerder, nou, die zijn wel eerder gevonden, maar nooit bij elkaar, of meerdere bij elkaar... Uit, uit 600. Dus dat zijn wel hele oude munten. Ja, ah, Dionie, je hoort het. Hè. Jij zit daar wel lekker aan dat tafeltje. Maar dit hier, dat is dus de geschiedenis van Utrecht, de historie. Hè? Dus die pik je toch maar mooi even mee zo. Niet overhoren straks, Edwin. <lacht> oh, uh, u wilt nog één ding zeggen, meneer u zeggen. Want dit is de tweede schatkamer. En de eerste, die hebben we al. Die is vorig jaar juli geopend. En open voor publiek. Dus als mensen er zin in hebben... kom naar Utrecht en bezoek de schatkamer Domplein. Nou, dat hebben we dan ook nog even gezegd. Dank u wel. de tour de france i'm gonna call it just like i see it i'm gonna state my case as a living breathing stop for a while Wanna conversation as way you gonna like it i stake my reputation as i'm starting to fall in a falling love with you what am i supposed to do i don't Prachtige muziek van Eigenbodem, Crystal Fool for You. We gaan het hebben over de man die vanochtend alle ochtendbladen in Nederland zierde. En dan weet u al dat we het hebben over de man die gisteren in het prikkeldraad belandde. Johnny Hogerland. 30, 31, 32, 33 hechtingen werden er gisteravond in zijn lichaam gezet. Na zijn onfortuinlijke kennismaking met het prikkeldraad. En hij was natuurlijk het gesprek van de dag. Um, stoer zei hij dat hij na de rustdag wel weer gewoon op de fiets zou stappen. Nou vandaag is die rustdag, hoe is het met hem? Steven Dalenboud was Heel benieuwd wat er van de bravoure van Johnny Hogeland over was. Ja, ik heb het gehoord. Uh, als ik zo zit, gaat wel. Maar ja, ik ben wielrenner. En op de fiets uh, moet ik mijn brood verdienen. Dus uh, ja, ik denk dat ik daar morgen pas wat over kan zeggen. Ik, ik voel me uh, brak. Ik heb spierpijn. Uh, doet pijn. Uh, ja, ik heb niet van niks 33 hechtingen. Maar ik hoop gewoon dat morgen... Uh, dat het gewoon gaat en dat ik gewoon uh, de fine haal. Je hebt al even op de fiets gezeten vanochtend, ja, hoe voelde dat? Ja, het voelde op zich, uh, het ging. Ik was een beetje was bang dat ik mijn linkerbeen niet zou kunnen rondkrijgen, maar dat ging. Alleen ja, morgen rijden we sommige stukken 65 per uur, dan is het net weer even iets anders. Besef je al een beetje, um, ja, als je naar de camera ploegen en alle mensen om je heen kijkt, besef je al een beetje wat, in wat voor spektakel je bent terechtgekomen, in negatieve zin dan? Nee, eigenlijk niet. Heb je, heb je die val nog herbeleefd gisteren? Nee, uh, ik heb hem wel teruggezien. Alleen. Uh, ik werd. Uh, ik was vannacht ik, uh, was ik aan het dromen en toen werd ik wakker en toen had ik een dwarslezen. Dus het is wel echt in mijn hoofd aan het spelen geweest heel de hele dag. Van. Uh, ja, hoe erg het was, zeg maar. Want dat was niet echt uh, fijn. Ik werd baat in het zweet werd ik wakker. Dus. Je dacht ook aan het paaltje wat er nog naast stond? Ja, het was allemaal, uh, ik dacht eerst dat het allemaal hout was. Maar ik had er ook een, het was de midden gevallen geloof ik. En Ja, dat veel slechter kunt. Hoe kijk je dan nu op terug op hetgeen wat gebeurd is? Want het is geen normaal wielenaccident. Er is daar duidelijk iemand schuldig aan. Of zie je dat niet zo? Ja, tuurlijk. Uh, het is niet onze eigen schuld. In de afdaling, als je de bocht uit, is je eigen schuld. Dit is je eigen schuld niet. Dus ja, uh, dat maakt het wel uh, extra zuur. Je was zo rustig gisteren toen je aankwam. Ja, op dat moment moet ik gewoon rustig zijn en ik wil, uh... ik moet tot tien tellen dan, maar ja, op zo'n moment is dat wel moeilijk. Hoe is de situatie nu? Ga je morgen op de fiets stappen en dan kijken wat er gebeurt? Uh, en ben je daar angstig voor? Ja, ik ga morgen eens starten, maar ik ben wel uh, angstig hoe het gaat, uh, gaat lopen, ja. Want het kan, denk jij, alle kanten op? Ja, als je morgen te veel pijn hebt, dan, dan, dan kan ik niet verder, maar ik hoop dat het is morgen geen zware berg is, dus... Ik ben uh, beter dan dat ik ooit geweest ben, volgens mij. Dus, Ongelooflijk, ook al, hè? Ook al misschien op uh, 50% kan ik nog de etappe uitrijden. Dus ik hoop daar maar op. Maakt dat het extra zuur? Ja, dat maakt het wel extra zuur, ja. Johnny Hogerland was dus, dus vanuit Frankrijk. Hij heeft op de fiets gezeten. Hij gaat het morgen proberen. En wij hopen allen dat dat goed zal gaan. Ook heel veel muziek vandaag hier. En hoge gasten straks eh, van Velsen. Maar in dit uur en het volgende uur ook Rubenijn. En Dione de Graaf staat inmiddels op het podium op het Domplein om te gaan praten met hem. Ik zei net al, toen je je eerste nummer ging spelen, elf, dat het even een knop omzet is. Van noord -Sea Jazz. Je hebt op Noordsea Jazz gestaan. Hoe was dat? Uh, ja, dat was, kijk, vrijdag speelde Ja, dat was ontzettend leuk. Uh, maar het was wel, uh, het is inderdaad even een omschakelen van, uh, nou, het is sowieso altijd een beetje katerig na het want Omdat het zo leuk is en dan moet je, maandag is het weer van, oh ja, het is nou weer voorbij, zeg maar. Maar gelukkig kan ik dan hier uh, nog eventjes ontkateren, zeg maar, nou, doe dat maar eventjes. We komen straks bij je terug. Want ik wil natuurlijk ook weten of jij eigenlijk fan bent van de tour. Daar mag je even over nadenken. Um, that's not life. Succes. coffee cold and I got kind of bored I killed my cereal and I opened the door leaving the TV program dead on the floor cause that's not life when you're stuck inside no more ghosts on the wall inside I electrons all around to shame I don't need the world in frame Tiny dotted monsters want to eat our minds That's, right. That's not life That's not life for no one a roaring urge for some kind of change I dragged out my TV and I turned it to flames I lost the anchor and I broke down the chain cause that's not life when you're stuck inside no more ghosts on the wall inside I gave I put electrons all around to shame I don't need the world in a frame tiny dotted monsters want to eat our minds But that's not life no That's not life no After I executed my television I burned my whole house down, and I made the decision to slaughter science and to strangle religion. I can't be free if I let history reign over me. We need to take control of our context and time. We need to start a revolution of the mind, and join and sing this song. This world is not where we belong. This world is not where we belong, where we belong, where we belong. De tweede keer dat we van hem mochten genieten. U mag applaudisseren hoor. Ruben Heijn met That's Not Live. Het Radio 1 toerspel. En daar is de horen. Ja, Michael Bogut aan de leiding in deze etappe. En daar is een clubberding. Van Bon gaat hier het winnen van Bon. Jongens, de het als winnaar. Ja. Yeah. Ja, mijn collega Tom wilde dit heel graag doen, dit onderdeel. Maar ik, ik ga geef, kijken, ik ga kijken, ik ga geef het niet uit handen, het toerspel. Gisteren was John de Recht de eerste kandidaat van deze week. Hij had een score van 40, Vier vragen goed. En vandaag is aangeschoven Jan van Dort. Uh, John de Recht heeft de lat hoog gelegd, hè? Klopt. <laughs> maar ja, het is moeilijk. Echt hè? Het is echt heel moeilijk. Zat er al een dag tussen. Hebt u alle dagen geluisterd? Nee, nee, nee. Oh, kan zeggen, niet alle dagen zat er een, een dag tussen dat u ze alle vijf goed had? Nee, gene. Dus, maar mogelijk, ik ben net he? gerustgesteld door Tom. Wat heeft hij tegen u gezegd? Dat het ook voor hem moeilijk is. <laughs> goed, Tom doet niet mee. Nee, We gaan het spel spelen. Uh, 90 seconden voor het beantwoorden van vijf vragen. Ieder goed antwoord levert 10 punten op. En uh, die tijd is belangrijk, hè? die uh, gaat tellen bij een gelijke stand. Zullen we de tijd gaan starten? Dat is goed. Gaat hij nu in? Vraag 1. Cadel Evans won de vierde etappe van deze Tour. Hoeveel dagzeges heeft hij nu in totaal? Twaalf. Vraag 2. Bernard Hinault won de Tour vijf keer tussen 1978 en 1986. Wie waren in die periode de andere twee tourwinnaars? Greg Le Mans en. Uh, uh, le Professeur, hoe weet je ook weer? Uh, Fignon. Vraag 3. Wie wint in het volgende fragment op de champs élysées Ja hoor, voor Freddy Maarten. Oh, de hand op het hoofd. Dit was zijn mooiste prestatie van de Tour. Hij had het aangekondigd. Hij wilde winnen op de champs Élysées En hij wint het ook. Hij wint het ook. Ik eten, man. Vraag 4. Multiple Choice. Wie heeft nooit de gele trui gedragen? A. Gerben Karstens. B. Adrie van der Poel. C. Steven Rooks. Of D. Rini Wagmans? Rini Wagmans. En vraag 5. Joop Zoetemelk deed 16 keer mee aan de Tour de France. Hoe vaak moest hij opgeven? Goh, vier keer. Stop de tijd. Snel rekenen. Snel rekenen. <lacht> um, <clears throat> ja, ik heb een vervelende meteteen ja, nou, <lacht> <ik hoef> <lacht> uh, gedaan. Uh, we gaan even naar de antwoorden. Kadel um, Evans, dat was de vraag. Hoeveel dagzegers heeft hij in totaal? Uh, twee was het antwoord. Oh, okay. Bernard Rinault won de Tour. Wie waren die andere toerwinnaars? Joop Soetemelk ja. en Laurent Vignon. Ja. Vraag drie. Uh, het volgende fragment, dat hoorde u, dat was Gerbe Karstens. Die versloeg Freddy Maartens op de Champs-Elysées in 1976 was dat. Uh, vraag vier. Wie heeft er nooit de gele trui gedragen? Het antwoord is Steven Rooks. En vraag 5. Wie? Uh, nee, Joop Soetermelk deed 16 keer mee aan de tour. Hoe vaak moest Joop Soetermelk opgeven? Weet u het nu? Ik krijg, ik krijg nog één kans. Nee, Wij nee. zijn zo makkelijk vandaag op het Domplein. Nul keer. Joop Soetermelk heeft nooit opgegeven in uh, zijn 16 jaren tour. Was die, hij was echt moeilijk, hè? Ja, hij was moeilijk. Dat is echt moeilijk. Maar goed, maakt niet uit. Ja, nou, u zei al, als het maar niet te erg is, want dan krijg ik allemaal sms'jes van thuis. Heb, heb je al wat ontvangen, of niet? Nog niet. <laughs> wat raar is dat eigenlijk, want je weet waarschijnlijk heel veel. Je hebt heel veel in je hoofd de afgelopen jaren alles verzameld. Het is gewoon, je moet toevallig, je hebt heel veel basiskennis van de Tour... Ja. En daar moet je toevallig vragen over stellen. En als dat buiten valt, ja, dan mis je het. Ja. Wat mij intrigeert is dat heel veel mensen vanuit zeg maar, hun jeugdderse periode het meeste weten van de Tour. Omdat je dat blijkbaar dan allemaal tot je neemt en opslokt. En later op een andere soortige manier het je eigen gemaakt. Is dus dat bij jou ook zo? Uh, nee, bij mij is meer in mijn jeugd dat ik dus, uh, uit de tijd van Bernard op Joop Zoetmelk. Maar nu ben ik, uh, uh, na wat triatlons ben ik meer gefietsen. En dan hou je daar meer mee bezig. En, en hoe, volg, ja, maar, maar, maar hoe volg je het? In de zin lees je ook allerlei boeken, dingen erover, uh, uh, alles wat langskomt? Boeken, Twitter, uh, uh, heel veel tv. Vooral sportzaak kijk ik veel. Want het is, uh, Vlaanderen is het, uh, het uh, wielermekka, dus er wordt ook alles uitgezonden. Ja, en die hebben gisteren een zware tik gehad. Ja, klopt, ja, van een broek. Oeps, ja. Precies. dat was pijnlijk. Wat vind je van de Tour tot nu toe, gewoon even als volger? De, de, de, stel dat je teleur door al die, al, alles opgeteld wat er gebeurd is... Um, ik vind het, um, het stelt me teleur, ik vind het te zwaar, de gieren was al te zwaar. Uh, maar ik vind het ook enigszins wat hypocriet, want het wordt uitgezonden in 159 landen, en daar heb je media voor nodig. Dan vind ik ook, ja jongens, meneer Produn, dan moet je daar ook daar wat aan gaan doen. Kort, ja. Kortom, er moet heel wat gebeuren, er moet dus heel wat vergaderd worden, hoe je die tour opnieuw, uh, zeg maar, vorm zult moeten geven. Precies. En wie wint hem? Nou, ik heb twee troeven. Ik denk Andy Slack, maar je hoort niks van de Gas ploeg. En die, die fietsen heel onzichtbaar. Dus ik, ik verwacht nog iets van Basso. Kijk, ik dat zie slaan Basso op. wel komen. Nou, wij gaan het met jou volgen. Bij Quiz zeggen we altijd. Het was wel leuk om mee te mogen. Het is heel erg leuk om te zaken. Je Maar maken. het is maar een spelletje. Ja, ja. Tot na het uh, nieuws van drie uur, met tweede uur van Radio Tour. Dankjewel, Johnny. Elk onderwerp dat de afgelopen 30 jaar gebeurd is... ...dat ze zeggen nou Prim, over 100 jaar zullen we ons daar echt voor schamen. Prem Radagensjoen op weg naar het nieuws. Schaamte, daar staat trots tegenover. Dus je kunt de hele geschiedenis verdelen in trots en schaamte. Op zoek naar de bron. We moeten trots zijn op Nederland en op de Nederlandse geschiedenis. De wereld op uw stoep. De politionele acties, dat was gewoon een vieze vuile bezettingsoorlog. Elke werkdag, s ochtends van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn.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 Kijk op frieslandbank.nl. Dit is Radio 1.